Het Amerikaanse leger heeft een militair gearresteerd voor het lekken van een geheime video. En daarop is te zien hoe een Amerikaanse Apache-helikopter in 2007 in Baghdad... het vuur opent op een groep Iraakse burgers en journalisten. Er vielen twaalf doden. De video kwam begin april naar buiten via de klokkenluidersite Wikileaks. De man die nu is opgepakt werkt als informatieanalist op een militaire basis in de buurt van Baghdad. De Duitse regering wil de komende vier jaar 80 miljard euro bezuinigen. Het zijn de grootste bezuinigingsmaatregelen sinds de Tweede Wereldoorlog. Bondskanselier Merkel sprak bij de presentatie van een unieke krachtsinspanning. In de voorstellen die het parlement nog moet goedkeuren... wordt onder meer bezuinigd op de sociale zekerheid, ambtenaren en de krijgsmacht. De bezuinigingen zijn nodig om het Duitse begrotingstekort in te dammen.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 In Wormerveer zijn twee medewerkers van netbeheerder Liander gewond geraakt bij een brand. Ze raakten tijdens werkzaamheden een gasleiding, waarna brand uitbrak. De vlammen kwamen drie meter hoog. De twee medewerkers liepen twee Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur.